Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben een uitslag. De kiesraad maakte net bekend welke partijen hoeveel zetels krijgt in de Tweede Kamer. Het heeft geen verrassingen opgeleverd. De uitslag is nu wel vastgesteld. De VVD is de grootste partij met 34 zetels, gevolgd door D66 met 24. En vier nieuwe partijen komen definitief in de Tweede Kamer. 14 bij 1, 1 zetel. 15, ja, 21, drie zetels... 17 Volt, 3 zetels, 23 BBB, 1 zetel. Ja, dat zijn dus Volt, Ja 21 bij 1 en de Boer Burgerbeweging. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een debat met oud-verkenner Kajsa Ollongren. Toen ze gisteren wegliep van het binnenhof waren haar aantekeningen te zien... waarop bijvoorbeeld iets stond over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Veel partijen willen pas verder praten over een nieuw kabinet... als duidelijk is waarom dat op haar briefje stond. Priktempo in Frankrijk kan omhoog omdat er extra handjes worden vrijgemaakt om de vaccins te zetten. Ook dierenartsen, tandartsen en apothekers mogen daar helpen meeprikken. En mannen vragen bij hun baas vaker om meer salaris en krijgen dat ook vaker voor elkaar dan vrouwen. De vakbond CNV kwam erachter na onderzoek onder een paar duizend leden. Hoe dat nou komt dat mannen ervaren vaker vragen, dat lijkt de reden dat ze meer assertief zijn. Maar misschien is nog wel een veel belangrijker reden dat er te weinig transparantie is. Wie krijgt op welk moment nu een salarisverhoging? Vaak is dat wel geregeld in een CAO, maar incidentele beloningen, bijvoorbeeld aan het eind van het jaar, zijn niet altijd heel transparant. De vakbond hoopt dat werkgevers dat gaan veranderen. Ze denken dat het ook helpt als er geen taboe meer zit op hoeveel je verdient. Praat dus ook eens met je collega's over hoeveel loon zij elke maand krijgen gestort. Het weer. We krijgen een zonnig middagje met temperaturen tot 15 graden. Vanavond komen er vanuit het westen wel wolken en er gaat ook regen uitvallen. Ook morgen wat buien. Later klaart het dan weer op en het is met 9 graden. Een stuk frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er af en toe vertraging op de A7. De afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland zo'n beetje in beide richtingen bij Brezandijk. Vertraging kan oplopen tot ongeveer 10 minuten.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 In groep 4 had ik alleen maar negen en tieners. En in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. Want mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl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 Welkom bij ZFM. Morgen is het weekend met de lunchroom. Pim uh, Groof is er niet. En uh, ik doe het vandaag met mijn echtgenoot, Andy. En uh, welkom. Ja, uh, fijn om weer eens even hier te zijn. Uh, ik wil beginnen met een LP van 07 uh, The Garden, uit 2006. Met het nummer... Wait. Johan Berenpoot uh, langs. Dat is de oud-directeur van uh, het circuit. En die heeft ook heel veel in Zandvoort gedaan. Dus daar gaan we van in zomaar een Zandvoorter met hem over praten. En had jij nog leuke nummers? Ja, ik zou het volgende nummer draaien. Uh, Pension of the Bizarre. Met de goede zangeresten Sia Furler en uh, Sophia Barker. Let me be your air Let me roam your body freely No inhibition, no fear How deep is your love? Is it like the ocean? Deep is your love It brings your love. This is the star. Dance, Grandmother? Nieuws. Ja hoor, dus, uh, prima. U bent oud-directeur van uh, het circuit. Ja, Hoe dat kom klopt. je tot zo'n baan? Hoe ja. word directeur van het circuit? Nou, hoe kom je nou meestal aan de baan door te solliciteren. Ja. En dat heb ik gewoon gedaan. Ik werkte uh, uh, bij uh, West Zane, voor een veer. Ja. Mijn koerbedrijf, havermout, ja. uh, nou, wel bekend. Daar heb ik 6,5 jaar gezeten en ik woonde in Wormer. En, uh, ik was autosport enthousiast, want sinds 1959 ging ik al naar het circuit van Zandvoort. En bij de training, en bij de races. En uh, dat trok me wel. En ik las een autosportblad, autorevue. Er stond een advertentie in. De Nederlandse Autorensportvereniging zocht een nieuwe secretaris. Betaald. Dus een baan. Nou daar heb ik op gesolliciteerd. Ik was, geloof ik, als ik het goed herinner, de 35ste en laatste sollicitatie die binnenkwam, want ik heb heel hard, heel lang geaarseld. Fijn, ik uh, heb een paar gesprekken gevoerd met het bestuur en die hebben toen uh, voor mij gekozen. Vanwege eigenlijk het feit dat ik mijn taal dan nog goed beheers. Want die autosport is natuurlijk heel internationaal. Ja. Ja. En uh, nou, toen ben ik op 1 januari 70 ben ik secretaris van de NAF geworden en werkte ik uh, voor, het, uh, voor de NAF. En moesten wij van, vanuit het Statenbolwerk in Haarlem, daar was het kantoor... de races op Zandvoort organiseren voor de NAV. Dat waren er meestal negen, soms tien weekenden per jaar. En uh, dan moesten we de kaartjes halen bij de gemeente. Want het was in de tijd dat er nog vermakelijkheidsbelasting bestond... De jongeren onder ons zullen zich afvragen wat dat nou weer was. Nou goed, er moest van elk evenement uh, afgedragen worden. En uh, dan moest ik naar het uh, kantoor van de betaalmeester, meneer Schouten. En daar kreeg ik mijn kaartjes mee. En uh, op maandag mocht ik dan wat niet verkocht was terugbrengen. En wat er wel verkocht was, dan mocht ik afdragen. Nou, zo ben ik erin gerold. En uh, ik had natuurlijk een... Uh, Goed bestuur met uh, echt hogere zakenmensen za uh, uh, die echt wisten waar ze het over hadden. Okay. Onder andere de directeur van Hubo in de tijd, dat was zijn bedrijf. En, uh, nog andere figuren, autodealer uit Den Haag. En uh, daar moest ik mee vergaderen en uh, doen wat ze mij opdroegen. Maar ik mocht zelf ook mijn bijdrage leveren, gelukkig dus. Dat was uh, heel was het, aangenaam. Was de Grand Prix er toen ook al? Ja, de Grand Prix in Zandvoort. De eerste is officieel is in 1952 al gereden. Oké. Okay. bestond het circuit nog maar vier ja. jaar. Maar uh, uh, ik werd dus opgenomen onmiddellijk uh, dat jaar al in het organisatiecomité van de Grand Prix. Dat stond onder supervisie van de KNAK, Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Want die had de licentie internationaal voor het organiseren van een Grand Prix. Dat mocht de NAF niet. Maar de knak droeg die licentie over aan de NAF en zei van, ga jij met mijn organisatiecomité dat maar organiseren. Nou, en zo ging het dan. Dus ik heb twee jaar deel uitgemaakt van dat comité. Uh, helaas in 1972 was er geen Grand Prix, Omdat de gemeente Zandvoort uh, in zijn oneindige wijsheid in... Uh, Begin 1970, toen ik dus net erin rolde. had besloten dat het in principe. dat het circuit zou worden opgeheven. Want het maakte te veel lawaai, het belemmerde de woningbouw. Dus jongens, laten we nou ophouden met dat circuit. Nou, dat besluit werd genomen. En vanaf dat moment deed de gemeente, die eigenaar was van het circuit. deed er ook helemaal niets meer aan. Dus het verloedde Bovenmatig, hm. ja. ja, wat wil je met al die uh, stormen en zand, ja, ja. je moet de baan houden. je moet zorgen dat het duin niet over de baan heen groeit, wat in feite wel gebeurde toen. En uh, dus in 1972 kregen we geen Grand Prix, want het circuit werd afgekeurd, wegens gebrekkig onderhoud en allerlei andere gebreken. Er was bijvoorbeeld nog geen stroom op het circuit. Ja, dat is ook moeilijk voor autoracers ja. natuurlijk, er stonden dus tientallen uh, van die, uh, hoe heet die dingen? U bent de technicus. Ja, van die uh, generatoren. Generatoren stonden daarin dat ze rennerskwartier uh, te draaien op benzine. En uh, <laughs> dat moest zo. Dat was natuurlijk heel gebrekkig. Ja. En die Formule 1 vond dat ook nog niks. Maar ja, goed, oké, okay, uh, ze hadden hun verplichtingen, dus ze kwamen wel. Maar niet in 1972, want toen was het weer afgekeurd. Nou, dat was natuurlijk rampzalig ja. en dat besefte de gemeente Zandvoort trouwens ook wel hoor. Wat ze weggegooid hadden, want het is natuurlijk een uh, mooie bron van inkomsten uh, uit Zo. het toerisme. Ja. plus de opbrengst die, die er was. En uh, toen hebben wij als NAF-verstuur in oktober 1972 besloten: dat uh, laten wij een voorstel doen aan de gemeente dat wij het circuit pachten. En dan gaan wij het opknappen en dan zorgen wij dat er weer gereest wordt, dat er een Grand Prix komt. Nou, dat heeft wat voet in de aarde gehad, maar we waren nogal overtuigend. Want we waren allemaal racegekken die in het bestuur zaten. Dus in het voorjaar van, uh, van de 1973 kwam op de agenda van de gemeenteraad verpachting van het circuit aan de CNAF, zoals het toen heette. Dat was circuit exploitatie. Nederlandse auto afgekort tot CNAF. Daar werd ik ook meteen directeur van. Dus ik had toen, vanaf toen twee petjes op. En... Uh, hele spannende... gemeenteraadsvergadering. Echt het hele gemeentehuis... afgeknoedeld. Overal in de gangen en uh, stonden mensen. Want ja, dat was wat. Ja. Toen hebben we ook eigenlijk... voor het eerst in de openbaarheid gezien... nou, zo verdreven... maar meneer Bouwers die had ook een hele bekende zandvoerder ja, ja. was. Van, van het hotel, het palace hotel ja. eh, Van de nachtclub in, in Amsterdam, die hij ook nog had. Ja, echt een, een kei van een man. En die was toen voor het eerst op de gemeenteraad aanwezig, Want ja, daar zat ook zijn belang natuurlijk. Ja, ja, ja. Hè? Want absoluut. zijn hotel stond ja. vol uh, bij de Grand Prix. Ja. En uh, het was heel spannend. Heel veel discussie. Er was één... Uh, Fractie die volledig un unaniem akkoord was met, met verwachting, dat was de VVD, die altijd voor het circuit zijn geweest. Uh -huh. Maar die hadden acht zetels van de zeventien. Dus dat uh, was nog minder minstens één, maar eigenlijk ja. twee te weinig. Ja. En uh, toen uh, moest er dus uiteindelijk gestemd worden. En om een of andere reden kwam, kwam toen de uitslag. Was dus, toen dacht ik, één VVD er niet aanwezig. Dat het werd 8-8. Oh. En ja, toen was er een impasse natuurlijk. Dus toen uh, burgemeester Nabijn, die hier toen zat, uh -huh. die besloot om de vergadering te schorsen voor overleg. Nou, dat overleg, daar ging meneer Bouwers zich mee bemoeien. En die is erin geslaagd. Hoe dan ook, weet ik niet. Ja. Om van de tegenstanders. ...iemand om te praten om... ...na hervatting van de vergadering... ...dan maar voor te stellen. Zo geschiedde. Dus toen was de uitslag... 9 tegen 8. En was het pachtcontract geaccepteerd. En, hoe, en mochten hoe, wij... Hoe, hoeveel was de pacht? Hoe, mag je dat niet zeggen? Wat zegt u? Hoeveel was de pacht? Dat weet ik niet meer. Nee, dat zijn cijfertjes... ...die heb ik niet meer in mijn hoofd. Maar het was niet zoveel. Oh. Het was voor ons... behapbaar. En, uh, nou ja, fijn... Uh, toen is dus die CNAF opgericht en uh, zijn we aan de gang gegaan. En dat uh, bestond in eerste instantie aan alles van tevoren regelen, maar ook al financieel de zaken te gaan doen. Want je wilde dat circuit wel verbouwen en zeer rigoureus zelfs. Vergelijkbaar met wat enkele jaren geleden hier in Zandvoort gebeurd is. Ja. Maar ja, dat moest veel geld kosten. Dat hebben we hebben in april 1973 de CNAF BV opgericht, die ik al eerder noemde. En toen zijn de meneer Huisman, inmiddels een hele goede vriend van me, en ik, hij staat in bestuur van de NAF. Zijn echt een paar weken, bijna dagelijks, door Nederland aan het crossen geweest om geld bij elkaar te halen. Want de klus werd gegund aan de firma Smallegangen, een bekende bouwer. Die had net het, uh, het, plein, het verkeersplein hij uh, gebouwd, dus het was geen kleine jongen. Dus die machines konden mooi in het circuit. Ja. En uh, dat, was een, dat was echt een kanje van een man, die, uh, die smalle gangen, de oude. En uh, ja, dat werd het uh, gedaan op aanneemsom. Dus er werd bepaald, we gaan het doen, dat kan wij. En op nakalkulatie bepalen we wat het allemaal gekost heeft. Nou, uh, ja, dat is een risico natuurlijk. Ja. Maar ja, wat moesten wij? Er moest in juni weer een Grand gereden worden. Dus uh, dat was niet zo makkelijk. En uh, toen uh, werd besloten dat het uh, 2,5 miljoen zou kosten. Guldens, hè? Ja, ja. Guldens. Ja, dat ja. ja, schrikken ze nou helemaal niet meer voor natuurlijk. Nee. <laughs> uh, maar goed, oké, okay, daar gingen we vanuit. Dus wij uh, gingen de boer op. Maar vergis je niet, dat weten veel mensen natuurlijk niet meer, het was de tijd van de energiecrisis. Jesus, ja. De ben had dat... Dus, dan mocht op zondag ja. niet eens de auto gereden nee. worden. De kinderen schaatsen op de snelweg. Ja. Die, die situatie. Er was, er was geen benzine of er dreigde helemaal geen benzine ja. meer te komen. Alle oliemaatschappijen werden door de hoofddirecties onder curatele gesteld. Ze mochten niks meer uitgeven. Ja. En dat waren de sponsors van de racerij natuurlijk. Ja. Nou, op, Onder die omstandigheden moesten wij voorzien om geld bij elkaar te, te halen. En ja, dat, is, dat voert te ver maar dat was een enorme klus en uh, we hebben uiteindelijk wel het geld bij elkaar gekregen, die 2,5 miljoen. Maar ja, het was op nakalculatie. en toen de klus dus klaar was, en dat deden deze mensen, mind you, in drie maanden tijd, dat was echt een wonder. Maar ja, het is natuurlijk allemaal zand, hè? het werkt wel ja, ja. snel. Ja. Ja. Dus, maar eerst gingen alle hekken van het circuit weg, de stukken vangrail die er wel al stonden, maar die, die gingen weg, ook weg. Het was een kaal geheel. Alleen het asfalt lag er nog. En vanuit daar zijn we dus vooral veel vangregels aan plaatsen. Want het was voor de veiligheid. Dat werd geëist vanuit Parijs, van de FIA. En, uh, en weer hekken plaatsen natuurlijk ook om je toeschouwers bij, toch bij de baan vandaan te halen. Dat nou, is allemaal gelukt. Het, het liep als een zonnetje. Het zag er prachtig uit. Maar het kostte 3 miljoen. In plaats van 2,5 miljoen. Dus toen kwamen we vijf ton tekort. In die tijd dat ja. we al blij waren dat we wat sponsors we hadden, gevonden hadden. hadden. Ja. En bijvoorbeeld Heineken die nu groot meedoet bij de Grand Prix. We zijn natuurlijk ook geweest. Ja. Die zei, heren, heren, het spijt ons zeer, maar wij willen geen reclame voor alcohol bij Motorsport. We doen asje niet, maar we doen ook Zandvoort was dat niet. dat toen al? Nou, dat was toen toch... Ja. Zij sponsoren... Uh, in hevige mate een groot bedrijf, dus wij hadden onze hoop erop gevestigd. Dat ging dus ook niet door. Tabak, bij alle olie-firma's of zo? Er waren toevallig tabakfirma's. Ja, ja dat, dat komt zo. Oh. <laughs> maar uh, bij de oliemaatschappijen vingen we bot. Nou, ze deden wel wat. Wij maakten ontvangstruimte boven de pits, wat nu skyboxen heet. Die hadden wij op het circuit nog eerder dan. Ajax of Feyenoord of Fijl. dan ook. Die, die, die zijn er later mee begonnen. En dat bracht dan wel geld op. En dan vroegen we of ze tien jaar vooruit wilden betalen. Dus dat was ook weer een aardig sommetje. En, en zo gingen we kruipend naar uh, het half miljoen wat er tekort kwam. En uh, toen hadden we het geluk dat in 1972... Ja, ik gooi wel wat jaren, maar ja. zo is het nou eenmaal. Dat Marlboro, sigarettenfirma... Philip Morris, die begon een Formule 1-team van BRM uit Engeland te sponsoren. Ja. En dat deden ze, als ze dat wat deden, deden ze het goed. Dus die kwamen snel op en wij waren toen zo alert dat we meteen op de, op de, voor de deur van Philip Morris zijn gaan liggen om te kijken, ja. jongens, wat kunnen we met dat circuit? Ja. Nou, en daar hebben we een mooi contract mee gesloten. En als klap op de vuurpaar vroegen we dan aan het eind... Van, ach, maar wil u het ook voor twee jaar afvast vooruit betalen? Want sowieso is het geval. Dat is allemaal gelukt. Ja. Dus, uh, maar ja, aan het eind van de rit uh, kwamen we toch anderhalf ton tekort. En dat bleef zitten. En uh, we regelden alles met smalle gangen. Maar vanaf dat moment was het wel zo dat het circuit in financiële problemen zat... En daar heb ik eigenlijk, ik heb het werk gedaan tot en met 81, heb ik daartegen moeten vechten om overeind te blijven, onderhandelingen met schuldeisers, van ja, mag het nou volgende maand, want we hebben weer een race en dan komt er weer geld binnen. En zo heb ik dat moeten schipperen. Maar het is gelukt. Alleen in 81 was ik er echt klaar mee. Maar de kaartverkoop bracht dan ook niet zoveel? Nou, dat was, of dat nou een gevolg is geweest van die energiecrisis, weet ik niet. Maar vanaf die tijd liep de belangstelling van het publiek voor het circuit terug. En we hadden echt mooie races, hoor. En we hebben ja. nieuwe klassen naar daar, Zandvoort gehaald... om toch maar weer iets nieuws te bieden... in de hoop dat er weer meer mensen kwamen. Maar de Grand Prix ging het allemaal nog wel. Ja. We hebben toch in 19... Uh, 78, de mooiste Grand Prix gehad, de drukste. Maar toen waren er uh, 84.000 mensen. Over drie dagen gerekend. Als je nagaat ja. dat nu ze hier erop rekenen 100 dat ze 100.000 per dag. per dag hebben. Ja. ja, Die eerste dag geloof ik niks van. Want dan komen er altijd maar weinig mensen naar de training. Maar als het gelukt is, gefeliciteerd. Want dan heb je drie dagen veel geld. Ja. ja, maar ik denk dat ze nu ook... Uh, een grote kans die op de eerste dag om Max nog meer te zien. En dat grijpen ze misschien ja, nog wel. Op. Ja, nou, dat speelt natuurlijk mee. En die Max daar ook meer dan 100.000 per dag. Ja, ja. ja precies. Nee, nee, maar dat, dat is een meevaller. Ja. En uh, dat heeft ook natuurlijk geholpen dat we die Grand Prix terugkrijgen. Daarom was er enthousiasme. De man is waanzinnig populair en ja. terecht. Ja. Want hij is echt een topper. We zijn nu een trainer trouwens op het circuit. Ik weet niet of ik waarheid spreek, maar <laughs> <laughs> dat zal best wel goed komen. Ja. Nee, de man is geweldig is en, en briljant. Ja, wat, uh, wat alleen Hamilton zit, nu zit hem in doen? de weg, dat is jammer. Wat denkt u dat hij nu gaat doen? Zoals, nou, dit, ik, niet, ja, dit is de eerste nou, ja, uh, Honda doet zijn laatste jaar voor de motorenreferentie, maar die hebben gezegd... wij hebben alles op alles gezet voor dat laatste jaar, want we willen waardig afscheid nemen van de, van de Formule 1... Mm. En uh, ook de, de teamleiding van Max is heel optimistisch. En uh, ja, je hebt ook geluk nodig hoor. Ik bedoel, uh, uh, maar hij is een gigantisch talent. En daar ja. mag Nederland heel blij mee zijn. En uh, ik gun hem ook het allerbeste. Ik hoop dat hij de eerste race meteen maar wint. heeft u ook een keer gereden op dit circuit. Nieuwe met de kombaan. Ja, oh. hij heeft het officieel geopend. Nee, maar u is U? Nee. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, ik heb het over. Oh, nou, ik, uh, ik kom eigenlijk... Uh, ja, ik weet je. Ik heb geen zin om een, om een kaartje te vragen. Of ik misschien mag rijden, een rondje of zo. Als als mag, als dagen, misschien worden. dat iemand me dat nog eens aanbiedt... in verband met het verleden, maar je weet me nooit. Ja, het zou wel leuk ja, zijn, toch? Ja, ik ga er niet om bevelen, verdomme. Maar het zou wel leuk zijn als u de Grand Prix opent of zo. Dus ja, dan, uh... oh god. <laughs> <laughs> nou, daar staat vast al iemand voor klaar. hoor. <laughs> <laughs> die illusie heb ik niet. <laughs> maar... Ja, ik zou het zo doen hoor, daar gaat ja. het niet om, maar... Nee, ik, ik heb er nog niet op gereden, Daar komt uiteindelijk op neer. Ja. Die kombocht, dus het moet heel apart zijn. Maar ik heb ook nooit gereden hoor, oh. zelf. Nee. Ja, één keer op nee. uitnodiging van Gijs van Lennep... mocht ik bij de Volkswagen GTI, dat was zo'n aparte klasse... Ja. mocht ja. meedoen. Nou ja, ach, het nee. was leuk. Ik reed prom ja. te vangen dan in op zaterdag. Nou ja, ja, ja. Daar kan goed, gebeuren, hè? Nieuwe, ja, Nieuwe link. Dus.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 Oh, yesterday came suddenly. circuit. Ja, nou ja goed, we moesten zorgen dat, uh, dat er toekomst was hè? en uh, dat er uh, uh, brood op de plank kwam en om nieuwe rijders een kans te geven ja. hebben we toen de rensportschool van de Senaf opgericht, al vrij kort na ja. 1973 nou, daar zijn uh, bekende rijders uit voortgekomen uh, zoals uh, uh, Jan Lammers. Nee, Jan Lammers niet. Nee, Jan Lammers ja, zat onder de vleugels van Rob Slotenmaker. Nou, die kon hem alles over de racerij vertellen. Die had alles ja. niet nodig. Maar uh, Arie Leijndijk bijvoorbeeld, die, uh, oh. die heeft twee keer de Indy 500, uh, de beroemdste race ter wereld, ja. gewonnen. En is daar nu nog steeds een godheid. Uh, wordt er overal voor gevraagd. En ja. Iedereen kent hem. Ja. Maar die, uh, die reed dus mee. Maar Jan die ging geweldig in die Formule 3 auto's. ...met sponsoring van Marlboro, mag ik nog wel even zeggen. Ja. Uh, <laughs> en uh, die werd ook Europees kampioen. En een jaar later, dus het was heel snel nadat we begonnen waren... ...zat Jan Lammers in de Formule 1 met sponsoring. En daar reed hij volop een heel seizoen mee met een Engels team. Uh -huh. En dat heeft hij paar uh, jaar volgehouden, ja. Toen moest hij natuurlijk weer... Uh, de sponsor die begonnen was, die kreeg intern problemen met de hoofddirectie van, jongens, moeten we dat nou wel doen? Ja, nou, dat is later weer, is er wel weer sponsoring gekomen, maar niet meer in die maat. Het team was ook niet wat Jan verdiend had, hoor. Dat was uh, wat, uh, nou, niet, niet top. Okay. Maar goed, Jan deed het verder geweldig. En hij heeft ook nog 14 keer uh, de 24 uur van Le Mans gereden daarna. Ja. Dat is ook niet niks. Nee. nee. He, dat is, en ook gewonnen. Niet veertien keer hoor, maar één <laughs> keer. Met de, ja. Dus ja, dat was een van de activiteiten die we, die we ook gingen om, ontplooien, het Team Holland. En wel de de Nou, daar zijn rijders uit voortgekomen die later of internationaal Formule Fort of een andere klasse gingen rijden, geen Formule 1 mensen meer, want dat heeft eigenlijk de vader van Jos Verstappen Jos, dat, eigenlijk ja. zelf geregeld. Ja. En hij had veel herhaling in Formule 1. En die man, ja, die heeft dat gewoon fantastisch voor elkaar gebokst. Eh, om Max ertussen te krijgen zonder dat een paar miljoenen moest bijdragen. Want dat gebeurt nu. Ja. Er zijn zeker... Ja? Oké, okay, er zijn zeker tien, drie rijders in het veld dat miljonairszoontjes zijn. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5